Linde met het NOS-journaal. Polen heeft vannacht uit voorzorg straaljagers de lucht ingestuurd. vanwege een grote Russische aanval op Oekraïne. Ook Nederlandse F-35 zijn ingezet om het NAVO-luchtruim te bewaken. Rusland heeft Oekraïne aangevallen met bijna 600 drones. en tientallen raketten, zegt president Zelensky. Bij de aanval zouden zeker drie mensen zijn omgekomen. De situatie aan de NAVO-grenzen is gespannen. Gisterochtend vlogen drie toestellen het luchtruim van Estland binnen. Op verzoek van Estland komen de NAVO-lidstaten begin volgende week bij elkaar. Meerdere vliegvelden in Europa hebben te maken met vertragingen als gevolg van een cyberaanval gisteravond. Die was gericht op een extern bedrijf dat de check-in en boarding-systemen beheert. Op Brussel Airport kan alleen handmatig worden ingecheckt, waardoor er vertragingen en annuleringen zijn. Het probleem speelt ook op de luchthaven van Berlijn en London Heathrow. Het getroffen systeem wordt op luchthavens door heel Europa gebruikt. Schiphol laat weten niet getroffen te zijn. Over de achtergronden van de cyberaanval is nog niets bekend. 60 landen hebben afgesproken om vanaf volgend jaar oceanen wereldwijd te beschermen. Over het verdrag wordt al 20 jaar gesproken, maar het duurde lang voordat er een akkoord lag. Nederland heeft het verdrag niet ondertekend. De afspraken moeten onder meer overbevissing en diepzeemijnbouw tegengaan. Het weer vanmiddag trekken, regen, trekken regenbuien over met daarbij mogelijk onweer. Voor die tijd kan het 21 tot in het zuiden 28 graden worden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de AWB. De files zijn bijna opgelost. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag zijn bij Knoop in Badhoeverdorp nog wel drie rijstroken dicht door een ongeluk. Op de A9, Dima Amstelveen bij Amstelveen, nog bijna 10 minuten oponthoud. Ook 10 minuten verdraging op de A10 bij Amsterdam Oud-Zuid. En op de A10 bij de Koentunnel ook nog 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft. Het met het uur een grotere pijn op hier. Ja, zeker. Tweede geluid Die begon radioprogramma. Straks hebben we er ook weer een kijk in de geschiedenis. Wat hoor ik nu voor een on onheilspellende geluiden de grond, ja. Ja, oh man, dat was een heftige storm toen gewoon in 1982. Oh Jezus, wat een heftigheid allemaal. Goed, zijn er veel mensen bij ontleven gekomen? Nee, dat valt allemaal mee. En verder was het ook voor het eerst in 1946. Kan de luxueuze badplaats aan de Franse Riviera. Zeker zijn er ook nog een aantal mensen jarig. Nee, daarvoor zeg ik ook, zet de radio aan. Wake up, make up for me. It started smearing your heart on a dirty sleeve. Ooh, you better save those golden days You never can tell when your luck will change 2008 ontstonden ze en ze zijn nog steeds muziek aan het maken. Dit is nog mijn oudslaatje. Eat your heart out. Nou, jezus. En ze hebben natuurlijk meer shot up en dance. was ook een grote plaat van hun. Het is nu een beetje stil, maar goed, dat kan zo in elk moment weer ver, uh, ver, ver, ver, veranderen natuurlijk. Goed, tweede gedeelte van het radioprogramma. We kijken er weer naar. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Wat gebeurde er door de jaren heen? Ik liet hem al horen. Ja, spellende. Uh, Geluiden, 1982, een tornado in het centrum van Lekliste Le in België. Moet je het zo uitspreken? Sorry, ik ben dyslectisch. Vijf gemeenten zijn ooit bij elkaar gekomen, 28 dorpen. In de hele gemeente van die 28 dorpen wonen 5000 inwoners. Dus 30 per vierkante kilometer, dat is niet erg veel, dat kan ik je vertellen in ieder geval. Maar goed, er zijn verschillende gebouwen in het centrum toen, door die tornado, totaal verwoest en beschadigd moesten herbouwd worden en gelukkig is niemand is het dood gegaan, geen oh. slachtoffers bij deze tornado, maar die was heftig. En aan de hand van die, uh, deze gebeurtenis in 1982 in België heb ik nog al die filmpjes van tornado's zitten kijken. Ik denk, oh, dit is best heftig. Maar goed, wat gebeurde er nog meer door de jaren heen? Op 20 september. Ja? <laughs> Op 20 september 1970 wordt Jim Morrison, de zanger van The Doors... schuldig bevonden aan onzedig gedrag en godslastering. Zo. Op een aantal punten in de aanklacht werd hij vrijgesproken... maar hij is aangeklaagd ten aanleiding van zijn gedrag... tijdens het concert van The Doors in Miami in Florida. We Was zijn... iets met haai... Dat zie je in die film op Op gegeven moment moment die, die producent van een televisieprogramma. Die zegt van ja, ik heb hele leuke muziek. Om, maar zou je kunnen, dat haai, zou je dat niet kunnen zingen... maar zou je zeggen gewoon iets anders kunnen zingen? Nou, echt Wat? in de camera ja, zingt hij dan haai. Ja, en haai is, nou ja, drugs natuurlijk... Dus, uh, en, en dat zou dat kunnen zijn. Maar het zou kunnen zijn... Hij heeft natuurlijk ook hele gekke dingen gedaan. Onder invloed heeft hij, ja. raad, hij heeft ook vrouwenlastig gevallen. Maar goed, tegenwoordig zou dat not don zijn. Maar toen was dat heel erg hip om dat te doen. Goed, wat is jou bijgevallen? Of wat weet je over 20 september? Um, nou, dan moet ik even heel diep graven in mijn geheugen eigenlijk. In 19, waren we het ook weer over Zei, Want ik was net koffie aan het halen. 84? Nee, nee, gewoon. 20 september 20 september. 20 september, jeetje. Ga er even over nadenken. Pak ik alvast even de volgende. Ja. Ja, ik zat... Wacht even, kom zo. Dit bloemencorso vormt een onderdeel van de feestelijkheden... die er gehouden worden ter ere van het filmfestival. Drie weken lang is Cannes het centrum van de wereldfilmindustrie... waar producten uit alle landen vertoond en beoordeeld worden. Op de openingsavond is er verder een prachtig vuurwerk... waar tegen de silhouetten van de palmen achteraf steken. En jawel, het filmfestival van Gans wordt voor het eerst gehouden in 1946. En het is elk jaar in de Franse stad de Gans wordt uh, gevierd. Ze hebben het een paar keer niet gedaan in 1948, 1950 en ook 1968... werd afgelast wegens de, de meioproer in Parijs. Maar goed, elke keer werden daar allerlei uh, grote sterren ontvangen... en werden daar films ja. geshowd. Goed, je had nu eigenlijk iets van 20 nee, september? Nee, ik, ik heb al wat. <laughs> ja, ja, nee, ik, ik zie er toch vanaf. Ik, ik, van ik, van ik zie van ik er vanaf. Ik heb okay. er van okay. nagedacht, ik ga toch niet Hij uh, heeft er geen herinnering meer aan. Nee, hij nee, nee, geen herinnering meer is ineens weg, zeg maar, ja. maar. Ja. Ja, de naam Zuiderzee wordt officieel gewijzigd in IJsselmeer. En nadat in 1930 op voorstel van de Nederlandse minister van Waterstaat... Dr. C. Lely is het, uh, hebben ze besloten om het uh, te gaan doen. Ja. En uh, op 28 mei 1932 werd al uh, de, met de bouw van de Afsluitdijk begonnen. En uiteindelijk uh, is het dus ge, uh, geresulteerd in, uh, de zuider, in, in uh, het IJsselmeer... Ja, klopt. En op 28 mei was uh, de flieter uh, gesloten. En dat was het laatste gat in de afsluitdijk. Ja, er nou een leuke filmpjes van te zien. Dat zegt ja. die modders en dat mensen eroverheen... ...klauteren over die modder naar de overkant. En het lijkt niet of, je, of het <laughs> een korte afstand is. Maar het is een tak en het lopen over die modder. Uh. 32... Uh... Het ja, dus, uh, is wel sneller, maar zo snel is het ook weer niet van nee. de ene kant naar de andere kant. Goed, het was 1932. De Zuiderzee krijgt officieel de naam IJsselmeer. En vernoemde natuurlijk naar de IJssel. Die uitmondde in het IJsselmeer natuurlijk. Nou goed, de oppervlakte van het uh, IJsselmeer is uh, 1133 kilometer. Een diepte is van 4,5 meter. Een diepste punt is bij Lelystad. Daar is het uh, 9,5 meter diep. Nee, en daar goed. staat ook het monument van de heer Lely volgens mij ook ergens. Oh, dat zou kunnen. Ja, Regelmatig wordt, wordt er nog gebaggerd en er wordt er zand uitgehaald... om weer uh, vaargeulen mogelijk te maken en ook weer ingegooid. Nou, goed. En, uiteindelijk in 2000, ja, Inge de Bruin... Take your mind. Ja, daar gaat ze. De Bruin in baan 4. Goed weg in ieder geval. Ja, daar gaat ze. En nu onmiddellijk in het ritme komen. Zeker. In, in de Olympische Spelen in Sydney... Uh, heeft ze haar eigen wereldrecord op de, de 100 meter vrije slag verbeterd. Met uh, 300 seconden. Het uh, was uh, 53,80. En het werd daar uiteindelijk 53,77. Uh, dus ja, 300 seconden sneller. Het, het grappige is daarna is het ook in allerlei televisieprogramma's uh, tevoorschijn gekomen. Onder andere ook in Adem zoekt Eva. Ondertussen is Richard onderweg naar het aardse paradijs. Voor een ontmoeting met de vrouw waarvoor hij helemaal naar de andere kant van de wereld is gevlogen. En daar is hij. Hallo. Ah, Aangenaam. Zijn we dan? Ja, ja zeker, no. daar zijn we dan. Ja, welkom, Inge de Bruin, die naakt in het televisieprogramma te zien was. Nou, dat had wel heel veel kijkcijfers. Had dat. dat kan ik je vertellen. Ze was op zoek naar een partner en dat werd dus gedaan in deze. Ja, Heram zoekt Eva-vips. Uiteindelijk heeft ze nog alle televisieprogramma's gedaan onder Risky Rivers. Secret Singer is er nog geweest. Alleskunner is ze uiteindelijk gewonnen. En uiteindelijk heeft ze ook een leuk uh, date nog gehad met Robbie Williams. Oh, ze is ja. vandaag okay. 52 geworden. Robby Williams. Ja, ik was een keer op vakantie in Maleisië. En toen yeah? bij Robbie Williams in de lift. Echt waar? Ja, ik kende de man niet. Marieke wel. Oké. Okay. Ja, dat hoor zo'n horen dat zo we mensen ook niet herkennen. Nee, dat ja, een ja. grote concurrent Weet je dat er een chimpansee is ontsnapt in 1980 op, op deze datum? Uh, vanuit Arthas. Yeah. Ja. Hij, hij liep korte tijd vrij rond op het terrein. En veroorzaakte chaos in Amsterdam. En uh, gelukkig raakte niemand ergens te gewond. Ook niet helemaal gewond. Is dat maar. niet dé bekende boekito? Is dat een ander Nee, die moest nee, er was nog geen, geboren worden, denk ik. Dat of was niet. geen chimpansee ook, volgens ja. mij. Hoe tong ja. was dat, ja. ja. Wel mooie beelden leveren dat uh, op. Yeah. En, uh, de eerste uitzending van Scooby-Doo was er ook. Uh, op 20 september, maar dan in 1969 in de Verenigde Staten. Met uh, Shaggy, Scooby en de Mystery Gang. Scooby-Doo! Uh, hele generatie bang gemaakt. Ja. Bang? Ik moest er alleen maar om lachen. Een beetje, af en toe. Of... Dan word je, er niet bang van, Daar ben je niet bang van, Scooby-Doo. Dat is een heel raar bericht. Okay. Een heel gek bericht. Ja. Okay. Nou, als laatste hè, nog... Ja, in uh, 1567 stelt de hertog van Alfa de Raad van Beroerte in. Dat is een uitzonderingsrechtbank waarmee Philips II en zijn landvocht Alfa... de opstandige edelen en de ketterij kunnen bestrijden... aan het begin van de 80-jarige oorlog. Het is eigenlijk okay. een beetje het idee van... Uh, het is ook genocide eigenlijk als je het zo bekijkt. Ja, ja, als er iemand een ander ja. geloof aanhangt... en die wordt gewoon dan een kopje kleiner gemaakt. Ja, ja dat zou verboden moeten worden. Er is niks nieuws onder Dat Mag er nog eentje doen? Of nee, ja, één uh, Anders ja, uh, yeah. Ik heb ook Cecilio van die later... Ja, door, je, door. ...muziek horen natuurlijk. Ja, door. Maar op 20 september 19, of 2012 werd een studie gepubliceerd... waarin werd gesuggereerd uh, dat uh, zelfs slakken een soort remslaap kunnen hebben. En dat wijst erop dat ze mogelijk dromen. Oké. Okay. Dus als een slak even niet oplet... waarschijnlijk droomt die dan. Ja, nou, okay. nou, dat wil ik even Wetenschappelijk uit. nieuws. Ja. Zoveel geschiedenis. Wat gebeurt op 20 september door de jaren heen? En uh, ja, ik had het over nieuwe muziek van The White Lies. Night Live hebben ze uit. Ze maken altijd muziek over dood en verderf. Dus nu ook. Luister. Oh. Hetzelfde white lights. De nieuwe plaats heet Night Light. En keep it on, keep it on. Nou, blijf me bezig. Zeker. Het is voetbalgelezen. We zitten in de verjaardag. We kijken wie er jarig is. Jazeker. Deel me even uit. James Dewar zou jarig zijn geweest. Door even normaal. Die gast is al 102 jaar dood gewoon. Wat heeft hij voor iets bijzonders gedaan? Nou, het was namelijk een wetenschappelijke natuurkundige. Hij was altijd bezig met allerlei vloeistoffen. maar Wat voor vloeistoffen zijn Nou, gassen bijvoorbeeld. Hij was bezig om allerlei gassen... En stikstof, zuurstof en waterstof om die vloeibaar te krijgen. En dat moest hij dan ook op opslaan. Dus op een gegeven moment had hij iets bedacht. Dat is de Thermofles. De Thermosfles. En de Thermosfles, die, zeg maar, die werd in het begin werd die niet zo uh, uh, ontvangen. Want dat was een zwaar, ja, uh, log ding. En uiteindelijk is dat Samuel Coat en um, Jody Cotteslin spreek je het volgens mij uit. Die hebben er zeg maar een populaire versie van gemaakt. En toen werd hij uiteindelijk in 1954 op de markt gebracht. En toen werd hij heel erg populair. Maar eigenlijk het ontstaan is bij deze James De War. ontstaan in 1892. Toen heeft hij de thermosfles ontwikkeld. En het was toen eigenlijk in het begin alleen maar... om. Vloeistoffen koud te houden in plaats van warm te houden, zoals we oh. nu doen met de Thermosfles. Goed. Ja, ik denk hey. niet dat iemand. Is er één luisteraar die die man kent nog? Nee, klopt. Nee. Maar nu nog één keer. James Dewar heeft dus ja. de Thermosfles ontwikkeld. Okay. Vertel. Nee, niemand? Okay. Vandaag, ja, de heer Rudolf August Oetke is ja? daar. En Dr. Oetke was een Duitse ondernemer, die bouwde het bakpoederbedrijf. Was zijn grootvader in 40 jaar uit tot een miljarden onderneming. Yeah. Investeerde behalve in levensmiddelen ook in hotels, banken en brouwerijen. Nou, wie heeft er no zelf nooit zo... Oetker taart bakken, ik wel. Dr. Oetker taart, die was heerlijk. Ja, dus ja, ja, het was gewoon een. Die pizza van Oetker is goed en uh, ook ja. andere, andere taarten is goed, het is gewoon een heerlijk merk geworden. Ja, pizza inderdaad. Ik dat, ja, zeker. Dat was altijd de vraag bij en of andere ding: is, Welke dokter maakt ook pizza's? Oh. Dr. Oetker. Oet zeker. Ja, het utker, Oetker. Ja, zeg ook al Oetker. Oetker. ja, sorry, ik moet het verkeerd Nee, nee, is goed. Goed en, uh, nou, ja, uiteindelijk is er vandaag 91 geworden de Italiaanse actrice Sophia Loren. 90. Ik dacht gewoon zelf dat ze al dood was. Ja. Maar nee, op 14-jarige leeftijd doet ze mee met de schoonheidsverkiezingen. Miss Italia niet gewonnen. Maar daarna neemt ze acteerlessen. En uiteindelijk wordt ze flink ontdekt. Dus is ook Aida. Uh, speelt ze in de eerste hoofdrol met John Wayne. Doet ze nog Legend of the Lost. En uh, ze heeft ook muziek gemaakt. Ja, nee. Uh, later in de jaren negentig is ze minder uh, gaan acteren en heeft ze allerlei kookboeken op de markt gebracht, juwelen, parfums, dat is allemaal van haar. En Uiteindelijk is ze nog op het internationale filmfestival van Moskou in 1997 heeft ze een prijs gekregen voor haar hele carrière. En uiteindelijk heeft ze ook nog wel rollen gespeeld, bijvoorbeeld in 2020 en toen was ze 86 jaar oud toen speelde ze in een Franse film en dat ging over een holocaust overlevende. Nou goed, het mag wel is... Als je, ja, ik duik er al soms veel te ver in, dat weet ik ook wel. Haar zuster, Anna, is getrouwd met Romano Mussolini. En dat is de zoon van de bekende Mussolini. Oh, dus wat voor gesprek hebben ze daar gehad daar in familie? Daar ben ik altijd wel nieuwsgierig. Nou, goed, wie is er nog meer jarig of jarig geweest? Ik heb er een paar. Ja. Uh, nou, doe even bij één gewoon. Een, oh, een Erwin komans, wat die, die, doen, die is jarig. Uh, dus mocht je luisteren, Erwin, gefeliciteerd. Voormalig uh, voetballer en trainer is dat. Oké, okay, ja. nou, grappig. En wie hebben we nog meer? Laura Dekker ja. is jarig vandaag. Zij was eigenlijk het jongste zeiler ooit die solo rond de wereld zeilde. Dus zij is zelf geboren in Nieuw-Zeeland... maar ze heeft dus ook uh, de Nederlandse nationaliteit... en de Duitse nationaliteit. Maar inmiddels, uh, er was toen heel veel om te doen... Hè, dat ja, niet zeker. mocht. ze was, was te jong en zo. Ja, ja, ja, ja. Maar uiteindelijk uh, geeft ze nu uh, zelf zeiltochten... Uh, uh, en die kan je inschepen en zo. En dan kan je met haar mee. Ja. Dat is nou, haar uh, beroep nu tegenwoordig. Dat is echt een hoop te doen over Laura Dekker. Maai. Laura Dekker komt half augustus in het nieuws...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 Dat is dan twee jaar later. Gaat ze uiteindelijk wel met die uh, toch beginnen. Ze heeft dan een grotere boot gekregen. Ja, en uiteindelijk uh, doet ze er bijna twee jaar over. Uh, 21 januari 2012 komt ze dan op, uh, weer terug aan. En uh, nou goed, ze heeft een hele reis achter de rug. Ja. En, uh, ja. Ze heeft eigenlijk de rugzaak wel gewonnen. Dus dat is wel weer zo. Ze ja. varen wel bij haar ja. Ja? ja, op, uh, op haar, haar ja. zesde ja. kreeg ze haar eigen boot, de optimist. Nou, zij is ze echt van jongs af aan. Is ze met... Uh, Wateraanraking geweest, dus het was gewoon een logische stap. Ze is ook wel eens een keer op vrij jonge leeftijd naar Engeland gevaren ja, en weer terug. Ze was ook zo doortastend, hè? Ze, als ze gewoon iets wilde gaat ze gewoon recht door het doel af. Dan gaat ze gewoon die horizon tegemoet. Ja, precies, tegevoet horizon. Tegevoet. Tegevoet. Bedoel, je je voelt aan je water dat het gewoon gaat lukken. Ook. Bijzondere vrouw, in ieder geval deze Laura, denk, ze wordt vandaag 30 jaar oud. Wie nog meerjarig? Pieter Derks, cabaretier en columnist vandaag. Ja, oh, echt leuk. Jaar. Je oh, kent ken hem misschien van de NPO en zo. Zeker, de, programma's. de columns die hij doet op Radio 1. Ja, zeker. Uh, hey. Henk Horstede, zanger, gitarist. Ik ken die man niet. Van de nits? Nou, oh, van de nits. <middels> ja, zeker. Okay. Hij heeft meer hits gehad. Dit is natuurlijk ook van hun. <middels> Samen met uh, Alex Rolofsen en uh, Rob Kloet en uh, Michael Pietersen uh, hebben ze uit, zeggen, met de nits opgezet en Dat is misschien een van de bekende platen. Later hebben ze ook nog solo uh, platen... Hij heeft solo platen uitgebrekt. En het album uh, Het Draagbare Huis. Uh, aardige jongens is dus ook van hem. Dus nou eigenlijk uh, redelijk uh, fanatiek bezig. Hij heeft wel een of andere ziekte gehad... waardoor hij op zijn laatste album in 2024... een heel kakke, uh, bekeke stem had. Hij zegt, het klok van ga beter. Bleek dat hij iets had dus aan zijn uh, stem... maar ook door zijn gezichtsspier en zijn stelman waren aangetast. Oh. oud immuunsiekte en dat is nu al uh, een stuk beter met deze man. Dus hij kan verder. Mm, Oké. Ja? Nog even jaren uh, op uh... ja, Jan Hendricks, Nederlandse muzikant. Waar is hij van? Nou, dat, dat lijkt van maar, niet dat dat dat me wel? niet zo moeilijk. is de tv. Ah, van doe maar. All doe maar. maar. Ja, ja zeker. eens, dat was nog meer plaatjes van Die was ook zo'n plaatje van. Hun. Ah. Hij was eigenlijk in de jaren zeventig al zeer populair met deze band. Dan heb ik het over Chuck Fool. Dit is een, een, een kuffer. Het is dus niet van hunzelf. Maar het is ook wel weer geloof van de uh, Mild Davis of Night, Strange En uh, Uiteindelijk waren ze in Brabant zeer populair. Een paar keer in een paradijs gespeeld. En uiteindelijk Luxemburg, Frankrijk. En uiteindelijk beginnen ze dan in 1978 met Ernst Jans. En nog een paar van die andere gasten beginnen ze met Duma En uh, hij speelt nu nog regelmatig met Boudewijn de Groot trouwens. Deze Jan Hendricks. Nou, wat leuk. Hoe oud is hij geworden? 76. Oh, 76, oké. Okay. 76 ja, 70 al. Het, het was wel leuk met die Doemar. Dat, dat die meiden in het publiek, die lieten zich uh, flauwvallen. Tenminste, ze deden eigenlijk net alsof. Ja, ja, ja, ja. En dan mochten ze even achter het podium uh, ja. om ja. even met, met de bandleden te kunnen Oh. Ja, ze deden dat gewoon expres toen in die tijd. Ja, en een vriendin van mij heeft ook nog wel wat met uh, deze Ernst Janssen. Want die was, toch... die was het ja. lekkerste. Maar die deed ook net of hij flauw Of zij blauw viel. Ha, en, Dat en weet ik uh, niet meer. Maar ze is wel echt een paar keer achter nee, de, anders de buren we geweest. Weer ander nieuws natuurlijk. Ja, goed. Uh, wie is er nog meerjarig? Ik geen... heb er geen Ja, Ik heb er eentje. Die moeten we eigenlijk nog wel even noemen. De gast Chuck uh, Panozo is jarig. Hij wordt 77. You know Stix. Daar is hij van. Basgitaar speelt hij. Hij is vanaf 1991. Is hij HIV positief hij speelt alleen als zijn gezondheid dat toelaat. En dan zou je denken, doet u dan nou nog wat? Nou, zeker. Ze hebben regelmatig nog hits gehad. Nou, dit is onder andere ook nog van hun. Stiks de ene hit naar de andere hit. En uh, maken ze ook muziek. Nog steeds muziek. 2021 kwam het laatste allemaal uit. Het Crash of the Crown die is heel, heel strak, heel gepolijst. Niet helemaal mijn muziek, maar ja, nog steeds muziek van Stix Het begon allemaal met Beep natuurlijk. Goed, tot zover de verjaardagen straks. Hebben we nog een verjaardag misschien ja. die we zijn vergeten? Je weet ja, het nooit ja, maar mijn buurvrouw Ingrid is jarig. Dat bedoel ik ook als iemand. mijn buurvrouw iemand. dus bij deze. Ja, regelmatig komt hij daar op bezoek voor een... Uh, voor een, secretar, een ja. Een, nou, een kopje suiker. Je kent die, die excuses wel om op bezoek te gaan. Okay.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 Jackets, yes. Ja, dat doe je, als je een nieuw album uitbrengt, dan uh, wil je gewoon bepaalde mensen en bepaalde instellingen, wil je gewoon uh, zien dat je daar waardering voor hebt. yes. zo is het laatste album, dat heet Everything is Magic. Every day is magic, sorry dat even volledig zijn. En zo moet je naar het leven kijken, elk moment is uh, bijzonder. Ik kijk even naar uh, de Zandvoortse berichten, zeker, je hoort het net al. Zandvoortse berichten. Zeker, wat speelt hier in Zandvoort, de oplevering van de Krog twee maanden langer. Het zou uh, 4 oktober een spectaculaire opening worden. Ja, er is toch een kink in de kabel gekomen. Ja, de grondige verbouwing uh, heeft wat langer uh, tijd nodig. En reden voor, uh, ja, uh, ja, oh, ja, om het feestje uit te stellen. Uh, Liander onder andere. Ja, die aansluiting lukte niet, dat hoor je wel meer mensen. Dat het <lacht> de plaatsing van de bar, die is ook nog niet geleverd. De akoestische panelen moesten nog worden opgehangen. Gietvloer, de Isolatie, geluid, sloop van pand, aannemen moest er aangenomen worden. Nee, zo, nu sla ik door. Maar 1 december is er wel de bedoeling dat het nu echt officieel open wordt gesteld... En ja, gevolg voor boekingen die al in de agenda waren gezet... die moeten nu uh, ergens anders worden ondergebracht... of worden uitgesteld naar volgend jaar. Dus, uh, dus ja, je moet uh, geduld hebben. Uh, ja. En dan uh, straks in het nieuwe jaar heb je een prachtig theater. Uh, veel meer licht en, uh, en tweede verdiepingen bij. Uh, nou, noem het altijd maar op. Dus het, het is wel mooi. Tweede verdieping? Had. Oh, wauw. Ja, ze ja, ben ben heel ben ben ben ben benieuwd. Nou. Jij ja, bent er nog niet bij... Ja, ik ook die open momenten nee, nee, dag niet meegemaakt. Dat, meegemaak. Dat is uh, meegemaak. wel goed ja. voor de economie, hè? De, de aannemers die varen er wel bij natuurlijk. Bij de, ja, de, nou ja, goed. De prijzen waren flink omhoog gaan bij deze... Waarom okay. kan ik je vertellen in ieder geval? Goed, wat, mee, wat speelt er mee? Uh, luisteraars, let op. Uh, voor de Tweede Kamerverkiezing op woensdag 29 oktober... Uh, zoekt Zandvoort nog uh, stemmetellers. Dat uh, meldt de gemeente... Sorry, Zandvoort op de website. Ja? Uh, dus uh, jij en ik, uren aan het tellen. Dat klinkt als een feestje, toch? Welke? Nee. Dat het is ik leuk het. om ja. te doen. Ik ja. moet eerlijk zeggen, ik ben... Uh, voor het tellen zelf moet je volgens mij op donderdag pas zijn. Ja? Uh -huh. Maar op woensdag... Uh, heb je voor de stembureau zelf hebben ze misschien genoeg. Maar donderdag was er dan in de... In de uh, hal in... Uh... Zandvoort Noord. Ja. Daar uh, hoor ik ook bij voor degenen die dan daarboven staan. Vorig jaar zou ik het leuk. ook doen. En toen ja. hadden ze mij uh, gelijk bij de tellers ingedeeld. En ik was toch zo van, nou ja, het zal wel. Ja. Je hebt wel iets met cijfers. Ja. Is het, wat is er leuk aan om te ja. ja. doen? Ja. Ja. Nou, het, het leuke aan is dat het altijd uh, wel bevlogen Zandvoorten zijn die allemaal meedoen. Dus je ken, ik ken ze allemaal. Want ja. Het zijn altijd dezelfde mensen die bevlogen zijn. En daarom heb je het gewoon best gezellig met elkaar. Maar het heeft niets te maken met dat je dan gewoon... Oh, je moet je kijken, deze... deze. Dat is wel een heel spannend stembiljart. Nee, want dan is hij ongeldig. Okay. <laughs> Nee, nee, maar ik bedoel, je gaat niet over de politiek praten over een weer of zoiets. Dat je, zegt, je nou nee, waar nee, en, uh, nee, nee, dat helemaal niet. Dat is helemaal ja. niet. Dus het gaat het is, het compleet anders Het is meer een, weer. een beetje een, een, een breiklubje, maar dan anders. Het is een telclubje. Okay. Gratis uh, broodje en drinken nog ja, erbij? Ja. Okay. ja. Het tellen begint op kort voor negen, beste mensen. Ja. Um, en dan blijf je tellen tot natuurlijk alles geteld is. Totdat ja. je uitgeteld bent. Ben je moe aan het eind van de. Ja, ja dan ben je helemaal uitgeteld. Nou, dus hoe lang duurt het? Duwt, zoiets kan het echt uh, nachtwerk worden. Nee, het is meestal uur of vier of zo. Maar tenzij dat inderdaad fout ontdekt wordt. En dan moet de hele Buffer. Overnieuw. Ja. Okay. En je krijgt wel 60 euro vergoedingen. Dus je uh, doet het wel echt. Ja, volgens mij heb ik een bond gehad of zo. Ja. Ze, oh. Maar het is heel leuk om te doen gewoon. En uh, het grappige is, ik zit dan bij uh, iets erboven van. Dan moeten we moeten kijken wat de mensen geteld hebben en dat allemaal bij me optellen. Oh, je hebt toch weer een en, en, dus Ik wacht Om 11 uur wak, ik wak, ik hoef ik pas te beginnen. Dat vind ik ja, wat ja. ja. Als je Als je dus uh, ook mee wilt doen, uh, luisteraars, Stembureau zandwoord.nl. Daar kun je eventjes uh, jezelf ja. uh, Kom er gezellig bij. En de gemiddelde leeftijd is? Nou, ik denk dat... Ja, de, de, vaak zijn het vrijwilligers en die zijn toch eigenlijk allemaal met pensioen en zo. Zeker. Ja, je, je, en bevlogen mensen van politieke partijen en zo. Die, ja, die vinden het toch wel leuk om uh, een steentje bij te dragen. Lijkt me ook wel. Vervanging ja. rioleren onder de Torbekkenstraat is ingenieuze techniek. Het werd in het uh, zand van de klant niet uitgelegd. Het uh, schijnt tot minimale overlast uh, te zorgen. Uh, af en toe een parkeerplaatsje waar ze wat spullen bestaan, Maar het gaat echt op een uh, ingenieuze manier. Het is dus uh, 11 september 31... Um, September, dus dat is echt iets van twee weken, dus dat valt echt wel reuze mee. Hoe gebeurt het? Er wordt een soort flexibele kous in de oude getrokken. Hm. En vloe vloeibare hars wordt daarin gezogen, dat wordt uh, verhit en dan is die uitgehard En dan heb je een, echt een hele goede nieuwe riolering, maar die wordt gebouwd dus in de oude. Dus dat is de ingenieuze techniek, Vond het wel mooi. Prachtig. Dus, uh, ja, zeker. Nou. Ja, er, er wordt een Zandvoortse klimaatverbeteraar gezocht. Want in november heb je weer de vijfde editie van de Klimaatweek. Die, die is van 10 tot en met 16 november. En uh, het is de bedoeling eigenlijk uh, dat er mensen zijn... die zich inzetten voor een beter, beter klimaat. En die kunnen zich dan op gaan geven. Het is een eretitel van de campagne. En uh, ga naar www.klimaatweek.nl... Slash klimaatburgemeester. Meld je daar aan of meld iemand aan waarvan je vindt, dat is Reem, dan ja. wordt hij gewoon gebeld. Ja, zijn leven ja. is een goed dat voorbeeld. Dat zou ook wel grappig zijn. Voor <laughs> ons ja. allemaal. Ja. Ja. Oké, okay. hebben jullie wel eens uh, zin om je innerlijke kabouter of elf los te laten? In het leven, of niet? Oh, regelmatig. Ja, ja zeker. Ja, dan zou ik toch echt even op 5 oktober... Dat mijn kaboutietje naar buiten mag, ja, ja, ja dat ja, heb ik regelmatig. Ja, ja, ja, dat, dat, hè. ja, op zondag 5 oktober verandert namelijk buitenplaats Elswoud... in een echte herfstparadijs tijdens die oh, paddenstoelendag is er dan. Van half elf tot vier uur valt er van alles te beleven voor jong en oud. Zoals het dan zo mooi wordt omschreven. Natuurgidsen van IVN zuid kennemerland laten de mooiste paddenstoelen zien... en vertellen hun verhalen daarover. Oftewel, eindelijk een goede reden om tegen een paddenstoel te praten... zonder dat iemand raar opkijkt. Oh, leuk. Dat is leuk. Ook leuk, Mag je het er ook aan likken? Wordt er uitgelegd waar je wel high voor wordt en waar je niet high voor wordt. Want dat staan natuurlijk toch altijd weer de open deuren. Dat zou helemaal leuk zijn. Ja, ja nou uh, op, op de markt, op het Marktplein is wel van alles te proeven. Dus uh, over, over likken gesproken. Uh, paddenstoelen, soep, uh, oester, zwam, kroketten, honing en warme uh, oh. dranken zijn daar. En de kinderen kunnen knutselen, sprookjesfiguren ontmoeten. Oh wat leuk. Dat zullen we wel. Grappig. En zijn die echt, die spookingsvuur? Nou ja, wil nou, ik het midden laten voor de, voor de hele dat, jonge laagdraag. Precies, landen. dat is toch gewoon leuk. Uh, 60 nieuwe woonunits ja. voor de Oekraïners. En uh, ja, 120 verhuizen er dan. Uh, want ja, ze denken toch van twee in één unit, denken ze... Uh, misschien uh, komt dan het curie terrein eindelijk eens vrij... want daar zouden ook heel veel huizen worden gebouwd. Plus- minus 500 woningen zouden daar gerealiseerd moeten worden. De start zou dan worden 2026. Deze units die tijdelijk zijn uh, neergezet, die 60 woonunits... daar kunnen dus een aantal mensen gaan wonen... wordt er twee tot drie laags met een maatschappelijke woonruimte voor, uh, voor jongeren. Er wordt toch gekeken als deze units worden verlaten door de Oekraïners, die dan weer anders gaan wonen. Wat kan er dan in deze units? Deze units kunnen dan worden gebruikt voor, door jongeren misschien... Jongeren, zo staat Dan mogen, mogen ouderen er ook in, af en toe? Dat weet ik niet. Die hebben oh. nog veel andere plekken. Maar goed, uiteindelijk gaat het over 25 vierkante meter zijn ze. Eén uh, tot twee persoons kunnen er dus in een aantal gez uh, als gezinnen uh, zijn. Die kunnen een aantal gebruiken dan. Nou, goed, uh, 25 vierkante meter is wel weinig, hè? Het is weinig. Oh. Ja. Maar goed, ja, hallo zeg... Super hè? tiny house. Super tiny house. Maar goed, er wordt nog een info-avond uh, op 29 september. Uh, Daar kan je nog toelichting krijgen. Want ja, mensen die in de buurt wonen willen toch weten. Wat, wat gaat er allemaal gebeuren in mijn achtertuin? Hè? Wat worden die woningunits? Wat komt erin? Stuis? Not in my backyard. Yes. Nou goed, ik vind echt Zandvoort een voorbeeldfunctie in hoe zij hier Oekraïners in een gemeenschap hebben omsloten. Oké, okay. dat vind ja, ik, dus echt ik leuk om te horen. horen. Ja, Dank dat is je wel. een ja, ja. doe ze mooi. Je bent via de radio. Ja. Zeker. Um, Laatste. Hou je van kunstgeschiedenis? Uh, okay. Ontdek hoe kunst het leven komt door de kunstenaar te leren kennen. En uh, Pluspunt organiseert het eigenlijk uh, onder leiding van een dame... die je echt heel, heel goed en leuk vertelt. Uh, kan je daar horen over uh, de beroemde kunstwerken van Bernini en van Eyck. En dan kan je horen hoe ze zijn gemaakt en wat ze betekenen. Het kost een tientje. Je kan je aanmelden bij de balie van Pluspunt. Of je kan uh, een telefoonnummer bellen. Het is 28 september, over twee weken. Over een, over een week zelfs. Oké. Okay. Nou, dat is over hetzelfde verspricht. Er wordt dan een hele reeks. wat er iemand zich afspeelt en wat er allemaal gaat gebeuren nog. Ben je kan het bord niet trekken. Maar. Ja, je hebt, je hebt de barren borden vol. Okay, even testen? Ja. Ja? Am testing? It? One, two, one. Lil Sims! Ja. Lekker hoor dit.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 Die is echt grappig. Gespinkt als een hele oude vrouw, een zeer opstandige vrouw. En dat zijn donkere vrouwen soms ook wel die weten precies wat ze willen. En dat moet ook wel. Die man loopt elke keer weg, geloof ik. Maar loopt die man dan weg omdat die vrouw elke keer zo do donders goed weet wat ze wil? Lijkt op hun moeder. Ja, nou zoiets. <laughs> Zou ook. ja. <tiedacht> Ik heb in uh, de pittige wijfies, hoor, die, uh, de Amsterdam uh, Oost gewerkt. Ja. En daar had je hem toch pittige tantes door lopen, hoor, kan ik je vertellen. Ik heb daar ja. ook van geleerd over structuur en duidelijkheid. Dat kan ik je vertellen. Ja. Ja. Nou, en jij wou het hier nog over hebben? Ja, ja ik was daar toen wel door gegrepen. Ja, ja het is al inmiddels. Uh, het, het is gewoon nu, nu. Is het zeven jaar geleden alweer? Dat het gruwelijk misging in Os op 20 september. Ja. En uh, ja, misschien weten jullie dat nog. Dat, dat uh, vijf jonge kinderen. En, werd door een leidster van de dagverblijf Okido. naar de basisschool de Corona in Oost gebracht, maar op de bewaakte spoorwegovergang ging het schuwelijk dus mis. Want de sprinter botste op, uh, op de elektrische bakfiets. En wat ja. kon gebeuren, dat zal nooit duidelijk worden. Het is echt, maar ze denken nooit een, worden. een technisch mankement. Maar inmiddels reizen we overal, hè? Ja, nou, aangepaste versie hè, want die man ja. heeft ontzettend zijn best gedaan. Ik had wel respect ja. voor die man. Die kwam elke keer weer in nieuws. Alles onderzocht, het hele bedrijf. En wat ik zover heb begrepen... Ik, ik, volgens mij heb ik een half jaar geleden nog gezocht naar wat informatie erover. Toen kwam hier weer in het nieuws van... Is het nou echt duidelijk wat er aan de hand was met dat ding? Nee! Er is gewoon geen fout gevonden. En dan kijken we weer naar de bestuurders. En de bestuurders, eh, bestuurder, deze vrouw... wil je toch helemaal niet de schuld geven? Dat wil je echt niet. Want bedoel, zij doet het ook niet met opzet. Nou, heeft ze toch niet toch even... Niet Want het is ook heel raar. Je moet een, een, een, een, een hendel inknijpen om te rijden. En als je het hendel loslaat, remt hij. Dat heb je ook met een scootmobiel. Precies ja, hetzelfde. Dat maar je, en ik zie het ook aan ja. mijn kinderen hebben op de scootmobiel van mijn... Uh, schoonmoeder uh, gereden. En die waren het ook even vergeten. En die ging ook snel. Oh, auto moet het ding loslaten. Je moet hem loslaten. Oh, oh, nou ja, je weet hebt ik. de neiging om met de rem te knijpen juist. Hè? Omdat oh. je in paniek raakt. Ja. Het is tegengesteld. Dus ja, het, ik wil ja. niet zeggen dat zij het gedaan heeft. Maar ja, het, het, het werd gezocht en gezocht en niks gevonden. Het, het is alleen dat maar het, drama daar. Het is ongeveer een jaar geleden ook in Alkmaar uh, fout gegaan. Zeker. Een uh, moeder ja. en een kind uh, dat gruwelijk afliep. Ja, klopt. Ja, de bakfiets. Uh, ja. Er is dus in ieder geval een monument geplaatst in Os. En dat is een soort vlinderboek, dat uh, het monument. En uh, ieder jaar komen dus de mensen samen. Dus vandaag ook om hun overleden kinderen samen te herdenken. Ja, nou het is, is mooi dat het de tint is aangepast. En ik zou niet weten hoe je nu werkt. Of het nou wel met die hendel niet werkt. Maar het is echt een puur groot drama. En uh, alleen maar slachtoffers hierbij ja. Eh goed, soms wil je wel weten hoe het dan precies zat, maar misschien moet je het ook wel niet weten. Als het het toch, nu we het toch over voertuigen uh, hebben en uh, dingen op de weg en zo... Zandvoort uh, ja? breidt uh, de fietsenstallingen uit. Ja? Uh, er komen meer dan 370 plekken, inclusief speciale plaatsen voor bakfietsen. Daar zijn ze weer. En andere ja. bijzondere uh, fietsen. Dus uh, jouw kinderfiets kan straks uh, rustig parkeren zonder dat iemand hem als uh, kunstwerk behandelt. Uh, de werkzaamheden starten maandag 15 september. Die zijn dus al gestart en uh, duren tot eind november... Uh, nou ja, en soms kunnen bepaalde rekken tijdelijk niet gebruikt worden natuurlijk dan. Hè? Nee, dat kan. Nee, ja. Nou goed, ik heb er één geschiedenisfeitje wat ik toch even nog moest kwijten. Moest ik kwijten. 1839, ja wat was het toen? Vandaag is de grote dag, 20 september 1839. De opening van de eerste spoorlijn in Nederland. Van Amsterdam naar Haarlem. En het zijn vooral de dames die het aandurven. Ja, oh, het is heerlijk met de trein naar Haarlem. Ja, dat komt zo, Mijn zus woont in Haarlem en ik zag er bijna nooit. Nu met de trein, dat is maar 35 minuten. Ja, het is echt veel goedkoper ook, hè, dan met de koets. Nou, nee, je begrijpt dat is natuurlijk welkom in de jaren. Ja, leuk is dat altijd. Ja, ja. Altijd overdreven manier wordt dat uitgeleverd. Dan ging ik over de eerste spoorlijn die dus, dus Haarlem en Amsterdam werd opgeleverd, Hij uh, ging wel geteld 38 kilometer per uur. Terwijl uh, met de, met de, met de, de postkoets, de, de, de, paarden, de paardenkoets, ging het eigenlijk maar 20 kilometer per uur. En als je met de treksluit uh, ging, dan ging het nog veel langzamer. Dus het was gewoon echt, ja, dit was echt een vooruitgang. Mensen waren ook bang dat koeien geen melk meer zouden geven. Ja. Dat je geen adem kon halen. Het werd echt totale paniek met deze trein. Die ging zo snel... En dat waren twee uh, uh, wagons, twee uh, stoomlocomotieven die een uh, trokken. was de arend geloof ik. En wat was er weer? De explosie. Nou goed, ja, zo Was de arend en, en, en, en uh, de snelheid, zo heette het. En dan ging ik afgelopen week ging ik, uh, met de TGV naar uh, Londen. Ja. Nou, die gaat toch wel even harder. Kon je wel ademhalen? Nou ja, dat ging net. Ja, nou <laughs> ja, goed. Het is, is wel flink uitgebreid natuurlijk. Uiteindelijk hebben ze in 1860 de overheid flink betaald... om nog weer het, het, het, net uit, het netwerk uit te breiden. Ja, Wilco, dat jij dat allemaal nog weet zegt. Ja, van, ik van, was, dat is echt dat, voor mij gisteren gewoon. Ja. Dat soort dingen is allemaal gisteren. Goed, okay. nou, okay. Uh, muziek oh, op de zender. Yeah. Ja, zeker. Oh. Fijn. En onder andere hebben we straks nog die Viagra Boys... Ah. en ook nog Musdwik van Lola Jong. En de evert -keuze. En de evert, oh, de evert -keuze. Nog. Keuze. Oh, moet, Je moet even wat uitzoeken. Ja, dan ga ik een plaatje uitkiezen die jou niet leuk vindt, denk ik. Leuk. Nou, ik weet er nou, al eentje die we rekenen. Ja? Je zeker het, het er vroeg wel Oké, okay, eerst hier de nieuwe single van The Charlatans: The Only One You Know. Nee, een andere plaats: We Are Love. Een en al liefde voor elkaar. De grote hits voor de Challenges hebben we nu op plaat uit en die hooi met toepak ook in de zaterdagmorgen. Alleen maar grote ruts. En nou goed. Dus we zullen kijken hoe ver het brengt deze alles. Zeven van die oude garna we hebben wel weer nieuwe muziek uit. En die hoor je dan altijd weer. Goed. We kijken nog even de wereld in wat ze speelt. En Gisteren op de, de aller talkshows kwam het dan naar voren dat ja, er wordt straks gedemonstreerd, maar dat namelijk heel veel boekverkopers hebben de last van dat gewoon bepaalde boeken worden mishandeld, er worden stukken afgesneden, worden eh, hoofdstukken weggescheurd, worden boeken verprand. in de winkel. In de winkel. Ja, dan komen ze dan. dan nou, wat heb nou, hebben ze namelijk met het boek gedaan? Ja, daar staat een passage in over de islam. Die niet zo positief is. Of het gaat over... volk, uh, ja, Of het gaat over uh, de LBHT+. Uh, gemeente. Dus gaat iemand met een corrector... gaat hij de Brunewinkel winkel in, pakt het boek... Dat en die soort gaat dingen gebeuren. Echt waar? Ja, je hebt bijvoorbeeld oh. een boek in de etalage Perfect. liggen... over islam, of een boek over joden... of een boek oh. over Palestijn. Oh. Er gaat een steen door de ramen heen. Het er zijn mensen worden. die vinden gewoon... dat ze een steen moeten maken. Sorry? Die krijgt een soort hier, langs de langzamerhand. Nou ja, dat, is, ja dat, is een beetje, dat gaat een beetje ver. Maar Lola... Uh, Google heeft er ook heel veel mee te maken. Die is natuurlijk nogal, nogal een crisis op het islam. En die ja. zegt ook, ik krijg soms ook mailtjes van mensen... die vinden gewoon even dat ze hun hart moeten luchten over iets. En ja, ja dat gaat gewoon heel ver. Dus, uh, nou ja, dat trek is natuurlijk ook door naar Amerika. In Amerika worden dus ook al allerlei talkshows... en late -night shows uh, gecanceld. Omdat die ook al allerlei dingen zeggen over Trump... die niet mogen. Dus nou ja, in de, in, het, in de boekenwereld is dat nu ook een beetje aan de gang. Dat er dus heel veel mensen aan het uh, censureren zijn. Wat een, wat een gekkigheid, hè. Ja, dus ja. dat, dat nou, het was verontrustend. Ja, er is ook zo nieuw filmpje... Je toch Van de Loebach weer over dat Disney, dat ze helemaal anders moeten. Die heb je nog niet gezien. Dat, uh, over wat gaat dat over? Uh, uh, dat ze Disney helemaal anders moeten. En dan, van, uh, dan zie je dan uh, de, de kleine Zemermin. Dan zegt zo'n man: van, uh, Oh, I'm, uh, I'm going to grab you by the pussy. Oh, waar is hij eigenlijk? Oh, yeah. <laughs> dat soort dingen. Die is heel grappig. En ja. Ja, die Trump wordt natuurlijk helemaal gestoord van dat soort dingen. Want hem kennende gaat hij overal naar kijken natuurlijk. Nou ja, hij schijnt dus een hele grote vinger in de pap te hebben. Met, met al die, uh, noem je dat, die omroepen wilde ik zeggen. Maar al die uh, tv-producenten. Uh, daar krijg, krijgen ze op een of geld. En zodra zeg maar, er iemand in de White House zit. Die geld gaat uitdelen aan dat soort uh, omroepen... Ja, dan gaan ze zich aanpassen. Ja, en ja. Hij zegt ook, dat kan de licentie gewoon intrekken... als ze onaardig over mij vertellen. Dan kan ik er gewoon die licentie intrekken... en dan uh, ja, het moet het een beetje het positief klaar? blijven over mij. Nou, dus, nou, ja. dit, het is wel te veel op het detail, zit hij dan. Hoor. Dat is natuurlijk meer van bovenaf. <laughs> en dit is meer van onderaf in Nederland... dat mensen vinden dat, dat er geen negatieve dingen worden ge ja, wo gezegd. Dat ja. over... mag, mag in deze tijd veel niet meer. hè? Racistische of seksuele grappen, dat is natuurlijk uit Den boze. Je had het er net al even over. Ja. Uh, Stereotypen mag je niet meer doen. Uh, iets, iets over uh, seksuele geaardheid, religie. Uh, daar mag je het niet meer over hebben, bijna. Uh, zeker niet in negatieve zin. Toch? Nou ja, het, uh, het is best lastig voor uh, uh, mensen die stand-up comedians zijn. Of, uh, uh, uh, ja. weet cabaret voorstellingen ja, geven. Ik durf er niks meer, nee. ja, Als je een filmpje eruit haalt en je zit op het net... dan kan het best wel heel raar afkomen. afkomen. Ja. Terwijl als je naar de voorstellingen gaat... dan word je er langzaam ingezogen. En dan denk je, nu snap ik het een beetje in het context. Maar ja, ja dus het, het, het kan niet een hele rare... Het zijn ook mensen zoals bijvoorbeeld uh, Theo Maassen... Die maakt ja. ook geen grappen over het islam. Doet hij ook niet. Lubach ook niet meer. Lubach durft durf dat niet meer. Nee, erin. die heeft sowieso, Ik heb geen beveiliging... Dus ik ga met daar handen helemaal niet aan branden. Ja, dus dat niet. is eigenlijk al censuur gewoon. Dus maar, dat... maar ik bedoel... Woorden als blank bijvoorbeeld. Waarom zij god zou je dat een god zo niet mogen zeggen? Ja, oké. Okay, en waarom, waarom mag zegt, je, en als waarom. je niet zeggen... Dat iemand zwart is als hij zwart is? Ja, dus ja maar ik vindt, Een blanke Vlaam mag niet meer, dat moet die ja, witte Vlaam zijn. Dat even. soort dingen. Maar. Ja, ik vind het lastig, want wij zijn blanke mensen om daar ja. echt uitspraak over nee, te nee, doen. Maar als ik zwart was ja, en iemand zegt dat is een zwarte man, dan ben je toch zwart? Ja, wat, ja ik, was, ik zou zeggen een donkere wat, man. Wat, wat, nee, waarom? Maar ik dat, zou een je zwart. Als je zwart bent, ben je toch zwart? Je bent ja. gewoon afra, afro ik laat het, o, europeaan echt? Ik heb wat de meeste mensen gehoord van ja donker vind je niet erg, maar zwart is gewoon. Wat is er dan? Daar maak ik me toch heel negatief mee. Wat is negatief met zwart? Dat weet ik niet. Nee, maar als zij dat zo willen, dat is Zwarte Piet, willen ze ook niet. Nou nee, prima, als daar heel veel mensen over klagen, dan moeten we dat veranderen. Want zij zijn ook mensen gewoon in deze maatschappij, dus dan beweeg ik mee. Ja, ja. En ja. Ik, als, ik als blanke man, succesvolle man, oké okay, prima, ik pas me aan. Want ik bedoel, wij hebben als blanke man heel veel ellende veroorzaakt. Dus ja. ik denk dat we nog wel wat moeten rechtzetten. Ja, en als je nou even een ander onderwerp, naar een milieu en klimaat kijkt. Dus iedereen die, die vervuilt het milieu, dus mag jij het ook. Dus. Wat, wat? Nog één keer? Nee, raar is dat. Ja, dat is een raar, ik doe een heel raar bruggetje. ja als iedereen naast, nou, zoals dat uh, helaas wist, wisten het milieu vervuilt, ja? zeg maar. Dan ja? kan je dan zeggen, nee, ik mag het ook. Want iedereen doet het. Oké. Okay. Ja? Nee, nee. Of is niet dat niet. een hele raar? Nou, weet je, daar mijn muziek. We hebben we er later nog een keer aan. Het is, het is de grote ja. stap om te maken, denk ja, ik. Ja, ik. Ik denk voor dat mij, moeten eerst nee, even muziekjes dus doen. Goed, ja. je kent haar natuurlijk allemaal van Messi, Lola Jong. Okay. Ze heeft een nieuw album uit. En dat horen we hier natuurlijk. Uh, Dealer. Van Lala jong. I'm only fucking myself. Ja, ze spreekt altijd over fuck en over neuken. Je kent het ook altijd van deze plaat. Dit was een grote hit voor haar. Ja, start de plaat. is er ook een grote doorbraak geweest. Maar hoe hypocriet is het dan om uiteindelijk op deze plaat op Sky Radio of allerlei stations wordt gedraaid en dan de gecensureerde versie wordt gedraaid? En uh, ja, god, ze blijft in alle plaat altijd fucking noemen, maar uiteindelijk blijft ook fucking dan gebruiken. Zeg ik dan wel zelf. In plaats van I hate the whole damn lot, ja. In plaats van I hate the fucking lot. Oh ja. Ja, hoeveel ballen heb je dan nog? Maar goed, sorry, ik blijf je muziek wil draaien. Maar goed, de nieuwe plaat heet Dealer. Goed, is zaterdag. Tobak leeft, toebak op de radio. Zaterdag alle teksten er elkaar. Goed, welk onderwerp wil je nou netig aanspreken? Je had het net over een onderwerp. Wil je er nog over terugkomen Je bedoelt over die jongeren? Ja, nou over vervuiling. Oh, oh nee, nee, dat, nee dat, laat dat maar even nee. zitten. Dat laat het maar even zitten, dat je is hebt alweer een, een nieuw onderwerp Dat was eigenlijk gevonden. een kleine stap voor mij, maar een grote stap voor de mensen. Je hebt nog ja. een korte onderwerp, want we ja. hebben nog een ander bericht staan ook, zie je. Ja, in woensdag, uh, afgelopen woensdag is een man in Dallas onthoofd... na een uit de hand gelopen ruzie oh, ja. over, god beter het, een kapotte wasmachine. Huh? Het incident was plaats in downtown Suite Dallas. En uh, de agenten troffen dus uh, Kobos uh, Martinez aan, onder het bloed... en gewapend met een machette... En de ruzie ontstond eigenlijk omdat degene die dus uiteindelijk vermoord is... die zei tegen een collega van die komers, ja, die je mag die wasmachine niet gebruiken. De collega vertaalde het voor hem. En dat maakte hem zo kwaad. Hij pakte gewoon een machete en heeft gewoon een aanval geopend. En die heeft gewoon die man onthoofd. Oh. En die beelden ze allemaal op de, op de video. Yeah. En uh, ja, het slachtoffer probeerde te ontkomen. probeerde zijn vrouw en zoon. Dan haal ik de aanvallen af te weren. Nou, het is gewoon echt verschrikkelijk. Mm -hmm. Oké, okay, dus, uh... ja, ik heb ook ruzie met een vrouw over de wasmachine Dat het altijd ja. zo stinkt die was. Maar om dan meteen uh, uiteindelijk, zeg maar, uh, de hoofd eraf te halen... dat uh, komt voor me zorgen. Oké, okay. dit is, wordt echt... Uh... Dat is een, een, vaag, uh, een vaag plaatje, maar we hebben het wel over die wasmachine. Maar dat niet leuk, over he? de moord. Trapassie nee. is dat, hè? Ja, dit is ja. een oud plaatje over de wasmachine. Zoals je goed. weet heb ik geen tijd. Dus toch heb ik een flinke meid Die is van mij de was wou doen. En die dame vroeg steeds niet doen. Dat is ongeveer uh, waar het om gaat. Ja, dat oh, zeker. Okay. Dat, dat, dat hey, like. Maar ja, als die wasmachine misschien het dus niet doet... dan krijg je dus gewoon een bloedpad. En dan moet alles weer in de was. Dit, zo moet je het ook weer ja. zien. Alles dat staat waar. in de was. Goed, nou, ja. Travaas. Ik uh, uh, geef toch even het woord aan uh, Evert als laatste. Ja, wat wil je nog horen van me? Want, uh, nou, je had toch geen bericht waar je mee wil nou, be ja, beginnen. Ik, ik weet niet of het echt het laatste nieuws is. Maar uh, de gemeente Zandvoort die legt nieuwe ontmoetingsplekken aan... voor uh, jongeren. Eén komt uh, Langs het spoor. Het spoor. En één in Zuid bij het uh, ingenieur G. Friedhofplein. Jongeren kunnen er veilig samenkomen, sporten of relaxen. En er is een uh, informatieavond op 25 september in de Blauwe Tram. En de deuren gaan open om 7 uur s avonds en de bijeenkomst start om half 8. En jongeren en buurtbewoners kunnen vragen en ideeën dan daarover delen of gewoon kijken hoe uh, creatief uh, de ideeën van de buren zijn. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ja. Dat is altijd goed. goed, is goed omdat <laughs> ja. jongeren ergens een plek krijgt. Dat uh, kan niet ja. vaak Goed, laatste plaatje voor tien uur. Na tien uur. Goedemorgen, Zandvoort. Jazeker. Yes, Bedankt voor de aandeel. op ons stap u later in. Uh, even. Ja, fijn weekend allemaal. Uh, de tijd gaat heel snel. Want ik kwam hier pas om half uh, negen binnen wandelen. Maakt allemaal niet Maar uit. ik heb het graag gedaan. Crew, Mooi weekend. Hoi. Hoi.